Goedenavond, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man van 20 uit Breda zit vast vanwege de dood van zijn baby van zeven weken oud. Hij wordt verdacht van doodslag. De baby, een jongetje, overleed eind maart in een Rotterdam ziekenhuis. En omdat de politie het niet vertrouwde, werd er een groot onderzoek ingesteld. De man blijft nog zeker twee weken vastzitten. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. Een van de gebouwen van de Universiteit Utrecht wordt al sinds vanmorgen bezet door een groep studenten. Het gaat om een klimaatactie. Ze eisen dat de school alle banden met de fossiele industrie verbreekt. Ze zijn van plan drie dagen te blijven. En tijdens die dagen wordt er niet alleen met spandoeken gezwaaid. We hebben onze actie georganiseerd in de vorm van een soort festival. En we hebben dus eigenlijk drie dagen lang allemaal verschillende activiteiten. Vooral workshops en lessen. En slecht nieuws voor de laatste mensen die nog keken naar het tv-programma Alles is Muziek. Omdat de kijkcijfers maar blijven dalen... trekt RTL de stekker uit de spelshow op de zaterdagavond. In het programma moesten BN'ers liedjes nadoen. En een Australische vrouw kwam na een verkeerde afslag met de auto vast te zitten in de bush. De 48-jarige raakte met de auto vast in de modder en kon geen kant op. En ik dacht dat ik daar was. Gonna die there. Mijn body daar al Het enige wat ze bij zich had waren wat snoepjes en een fles wijn. Daarmee moest ze zichzelf vijf dagen in leven houden. Eén probleempje: de vrouw drinkt geen wijn. Je had het drinken. Ik had het drinken. Ik had geen nooit Ja, na vijf dagen kwam er dus eindelijk hulp. En waar de vrouw het meest naar verlangde? En een sigaret. Thank God the, the women police, they, police women they have a cigarette. Ja, wat water en een peukie dus. En dan nog het weer voor je. Vanavond regent het nog wat in het oosten en noordoosten. Mogelijk ook wat onweer. En vannacht wordt het nat in het westen. Morgen gaat het overal flink regenen. Maar later op de dag laat de zon ook nog van zich zien. En wordt het 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Nodig. De A10 bij Zeeburg is inmiddels weer helemaal vrij. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM heb ik bij Play It Loud aandacht voor de aangekondigde reunie van de Nederlandse progressieve power metal band Allergy. dat al sinds 1986 bestaat. Acht die hebben uitgebracht en sinds 2002 met pauze was. Nu ruim 20 jaar later, op 1 april, kunnen we de band de reunie aan. En zijn grondman Ian Perry... En van Hammerhead, zijn consortium project en zijn solo carrière, We gaan samen met allergieterden met de terrein en berg benauw en die lozen in de te tellen. En we door hen uitgekozen de meest populaire Goedenavond, Mede Metalheads. Mijn naam is Marcel van Kuiken en jullie luisteren alweer naar de 76e aflevering van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. En zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten... behandel ik elke week een ander thema... en heb ik met enige regelmaat ook mede metalheads te gast. Of zoals vanavond zelfs metalmuzikanten. Ik open het uur met het nummer I'm No Fool... van de Nederlandse progressieve power metal band Allergy. Dit omdat de band onlangs op hun Facebookpagina... het geweldige nieuws heeft gedeeld... na 25 jaar weer bij elkaar te zijn. En dit nieuws verleidde mij om de vorig jaar nog door mij geïnterviewde sympathieke frontman Ian Perry uit te nodigen. En te vragen hoe het met hem gaat. Wat hem de afgelopen anderhalf jaar heeft bezighouden sinds ons laatste gesprek en uiteraard alles te horen over deze aangekondigde reunie en tours... met uiteraard het samengaan van de re-releases van hun acht albums... op speciale picture-disc-finiels. Gelukkig was hij hier maar al te graag toe bereid... en zit hij vanavond bij mij in de studio... Te samen met Dirk Bruinenberg, die hij ook bereid heeft gevonden te komen... Ian en Dirk, allereerst ontzettend bedankt voor jullie komst en bereidheid hierover te komen vertellen. Voor mij een hele eer uh, dat ik jullie mag interviewen vanavond. En uh, leuk dat ik je eindelijk face-to-face -face mag ontmoeten... Ian, nadat we elkaar, zoals gezegd, anderhalf jaar geleden telefonisch nog voor het laatst hadden gesproken. Ja, leuk, man. Ja. Zeker, heel erg leuk. Dirk, jij ook uiteraard uh, ja, nee, bedankt voor uh, het aanwezig zijn. Uh, allereerst, hoe gaat het met jou, uh, Ian? Ja, prima, prima. Ja, ik leef nog... Dat is heel belangrijk. Belangrijke belangrijke. Ja, zeker weten. We allemaal gezond en ja. wel. Dus uh, ja, wat een verrassing. Hè? De laatste keer toen, uh, ik weet niet uit mijn hoofd, of we tijdens de interview iets zeiden over allergies. Zouden ooit uh, mensen hebben dat zo vaak gevraagd? Ja. Zouden ooit een allergy-reunie uh, komen? Maar het was gewoon. Uh, zeg maar vanaf uh, december, januari uh, plotseling een telefoontje. En uh, ik had Maarten Helmantsel aan de telefoon. En uh, nou, de bol is gewoon, uh, het loopt een beetje uit de hand. Uh, ja. zou ik zeggen. Ja, Dan, ja, dan gaan we in ieder geval in de, de tweede uur. Oh, sorry. Ik kwam ja. eigenlijk door de release van, uh, van State of Mind Viniel. Ja. En toen was er ineens aardig wat interesse ineens weer. En Henk die werd ineens wakker. En die zegt van, hé, hey, als we het nu niet doen, dan uh, doe ik het nooit meer. Ja. <laughs> Ja. wordt ook wel een beetje beleefdheid hier jongen ja. wij allemaal trouwens ja. uh, <laughs> als jullie mag als ik wagen mag <laughs> Ik ben, ben ik? 54 jaar. 54 <coughs> o, oh, ik, ik ben de oudste. Ik ben 62. Een oh, <laughs> old bastard. Een old bastard. Een old bastard. <laughs> Jong van geest. Ja, precies. Maar we gaan straks natuurlijk in het tweede uur uitgebreid hebben over jullie reunie. Uh, maar als eerste wil ik jullie uh, natuurlijk even vragen wat jullie uh, zoal gedaan hebben de laatste tijd. Of in ieder geval de anderhalf jaar uh, dat we elkaar niet gesproken hebben, uh, Ian. Ja. En um, wat betreft Dirk willen we natuurlijk ook even weten wie Dirk precies is. Uh, buiten het feit dat hij natuurlijk de drummer is van Allergy, maar voor de luisteraars die hem niet kennen, um, uiteraard ook even. Ja, daar gaan we ja, ja, nou precies. over hem vragen. Uh, maar allereerst, hoe is het met jou, Dirk? Met mij dus. Ja, okay. uiteraard, ja. Uh, uh, <laughs> nou, nee, Ik ben dus een uh, uh, metal drummer uit, uh, uit Nederland. Ja. en uh, ik, uh, eigenlijk sinds LHC, sinds ik gestopt ben ben ik eigenlijk een beetje beland in het, uh, het studiowerk uh, uh, bijvoorbeeld uh, Ian had mij uitgenodigd uh, voor een uh, toertje met consortium mm -hmm. en daar speelden we met ver verschillende muzikanten uh, twee uh, van uh, Patrick Onda uit Frankrijk met twee van Van der Plas uit Duitsland. En dan wij van LNT samen. Ja, dat was gaaf. En dat was, dat was een leuk toertje. Ja. En hij deed uh, onderweg in Montpellier... Deed hij een, een interview met uh, een zeker individu. En dat bleek achteraf Stefan Forte te zijn. En die was blijkbaar al jaren op zoek naar mij. Want die had losgehoord En die was helemaal wild van de drumwerk. En die wou graag of ik zijn plaat inspeelde. En ik ben eigenlijk via hem terechtgekomen bij Dennis Ward. En nou, dan krijg je een soort band van sneeuwbal effect. Pink, Pink en... Cream 69, ja, toch Dennis? de, de, de ja. bassist, ja. ja. Die is ook een uh, bekend producer in die hardrockwereld. wereld. Ja. En die werkte toen ja. de tijd voor Frontiers. En die deed uh, solo albums voor uh, Fergie Frederickson van Toto. Of van Bob Cadley. Of van al dat soort mensen. En ja. daar vroeg hij mij nog voor of ik plaat wilde inspelen. En ja, dat, ja. dat is heel lang goed gegaan... Uh, dus uh, ja, ik ben eigenlijk een beetje een muzikale hoer geworden, <laughs> <zeg maar. laughs> Je bent een manisch van alles, <laughs> zeg maar. Ja. Ja. Of, in de goede maar. zin. Ja, in de goede ja. zin. En nou, daar ja. heb ik me dus uh, al die jaren mee bezig gehouden. Plus dat ik gewoon ook nog normaal werk, want ik... Uh, Wat doe je voor werk? Uh, ik zit een beetje in een metaal. Nee. In een onderhoud, een, machine, uh, park onderhoud uh, bij een bij een grote molen, zeg maar, die bloem produceert. Oh. Dus uh, heel ander werk. ja. Maar het blijft een beetje metal in de vorm van de metaal. Ja, precies. Dat zeker. En waar doe je je werk? In, in, in Rotterdam. Maar in Rotterdam. En je bent zelf woonachtig in? In Nieuwe Kerk aan de IJssel. Dat is nog wel een ja. stukje rijden dat je hier... Ja, dat was een uur rijden. Maar ja, gelukkig geen ja. files. Dus ik kon aardig doorrijden. Dus dat scheelt. Uh, het was tijd. prima tijd om inderdaad naar Zandvoort te komen overdag moet je dat niet doen. Nee. <laughs> Dan is het een stukje drukker. Nou, maandag valt het ook wel mee trouwens. <clears throat> maar uh, ja, we gaan uh, uiteraard uh, muziek draaien ook tussendoor uh, van jullie, uh, van de band zelf natuurlijk. Oh, ik... En, uh, ik heb jullie gevraagd om daarvoor nummers uit te zoeken. En we begonnen het uh, eerste uur natuurlijk met uh, I'm No Fool van het debuutalbum Labyrinth of Dreams. Maar daar was jij niet op te horen, Dirk? Nee, dat was nee. nog uh, Ed Warby. Dat was Ed Warby, ja. bekend van... Van Arian tegenwoordig. Arian, uh, Gorefest, waar uh, die hele, hele bullets, ja. Ja. Ja, ik mee is. Hele bullets. Ja, hij heeft heel nee, wat uh, death metal ook gedaan. Ja. Eleven Hour, waar ik overigens wel in de live band speelde met hem. Oké. Okay. Dus, uh, ja, dat is een goede vriend van me. Dus, uh, oh, altijd zo nog uh, regelmatig ook. Ja. ja. Oh. En woont hij ook in de buurt? Hij woont in Rotterdam. Ook. Die woont ook in Rotterdam. Ah, ja. oh, oké. Okay. Uh, maar het is niet de minste een drummer. Ja. Ja, wat dat betreft. ja, die ken ik al heel lang hoor. Ja, uh, ja we zijn een beetje uh, samen opgegroeid in die tijd. Want ja, die, alle metalheads kwamen altijd bij elkaar op de beurstrappen in Rotterdam. En uh, ja. vormde beentjes. En ja, in het begin was je altijd concurrent hè? Ja. Ja, daar waren ja. we wel heel snel van over. Maar, ja. <laughs> Gaaf echt. Ja, ja, dus we ja gaan ja, die hoor, dingen. Die is, uh, die is uitgegroeid tot wel een van de grotere drummers van Nederland. Absoluut ja. Zeker, ja. En nog steeds. En nog steeds, ja. ja. Ik, denk, ik zou geen betere drummer uh, kunnen bedenken eigenlijk. Op het moment uh, niet in nee. Nederland. Nee. hij uh, doet ook zo. Ah, uh, Koen Herfst is heel erg goed bezig. En die is van... Uh, ja, ja uh, vroeger van Bagabounce, maar tegenwoordig uh, uh, speelt hij ook voor Arjen dingen en uh, zo. Dus, oh, uh, oké. Okay. Ja, dus, uh, maar er komt allemaal nog trouwens die uh, Supersonic... Ja, dat nieuwe project, of nieuwe album van Revolution? Uh, ja, Super Supersonic Revolution, inderdaad. Ja, ja, die komt daar speelt ook, Koen uh, Herfst. Oh daar speelt hij in. Ja, oh, wow. ja ik heb al wat dus. uh, fragmenten van dat album gehoord. Uh. Ja, het is geen verkeerd spul. En zo nee. abité, deed 70's. hij de eerste uh, troné in Japan of niet? Nee, nee dat nee. was uh, Serge Meelsen. Oh ja. En die was er toen net al uit. Ja, je, je Welk jaar hem, was dat <laughs> ongeveer? Uh... met ook, 92? Ja, 92. Ja. Maar, 92 was ik een kwam er 93 bij, net na Serge. Ja. Ja, dus. ja, Serge was heel kort, geloof ik, hè, ja. de drummer. Ja. En toen zouden ze eigenlijk nog met uh, de oude drummer van... Jewel iets gaan doen. Oh, ja. Uh, daar ben ik toen wezen kijken bij een, uh, uh, bij een soundcheck die hij toen deed, bij een van Ed's laatste klussen. Mm -hmm. En die besloot er toch maar van af te zien, die toch te moeilijk. Dus ja, ja. toen heb ik aangeboden om het te proberen en ja, hier zitten we dan. Ja. Ja. Ja. En je bent al uh, best wel uh, ja, lange tijd een drummer van uh, LG. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik heb nou, alle albums gedaan. Ja, ver, ver de, de, de, de dan natuurlijk, ja. Ja. Ja, nou, we gaan uh, uiteraard uh, daar verder ook uh, nog over praten. Um, zoals eerder gezegd had ik uh, ge uh, gevraagd uh, jullie uh, nummers in te sturen voor uh, vanavond. Om de muziek ook te draaien. Uh, lijkt me ook wel een leuk idee als jullie het uh, aankondigen of afkondigen. Dat jullie ook uh, eventueel wat leuke anekdotes of wat uh, feitjes hebben over de nummers. Waarom jullie het uh, hebben uitgekozen wat het nummer uh, speciaal maakt en dergelijke... dat doen we dan tussendoor. Is dat een goed idee? Ja, prima. Dan ja, nou gaan we dat doen. Um, voordat ik jullie... Uh, verder over de reunie ga vragen... ben ik ook ontzettend nieuwsgierig naar... Uh, wat er uh, daarvoor plaatsgevonden heeft, Ian. Uh, met name jouw verschillende optredens... Uh, de afgelopen tijd... Uh, met de Deep Purple uh, tribute band... Purple yeah. Strangers... Daar ben je actief mee geweest. Uh, ja, normaal gesproken is het Ron Gershwin als ik me niet vergis, zanger. Uh, ja, dat klopt. Ja. Ja. En je mocht invallen voor hem. Ja, uh, Wilco van Beek uh, belde me. Yeah. Out of the blue. Dat was een verrassing. Wilco en ik hebben jaren geleden in Hammerhead samen gespeeld. Yeah. In, uh, oe, even goed over nadenken... Uh, 83, 1983, 1983 so. tot 1985. Hammerhead. Wow. Een paar jaar geleden, ja. Yeah. Uh, mooie tijden. Yeah. Op uh, Amy, EMI Records. Um, uh, Wilco belde op en zei hij van, ja, uh, kan je ons uh, helpen? Uh, we hebben tijdelijk een zang zanger nodig mm -hmm. voor de Purple Strangers. Yeah. Wij hebben samen met in Perfect Strangers uh, gespeeld. En uh, uh, op dat moment, er was niks over allergy. Het uh, was nog steeds uh, niet bekend. Ik wist niet eens dat Martin uh, Henk had gesproken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ik zei, ja, tuurlijk, uh, hartstikke leuk, die purple noem gaaf. Ik uh, yeah. ben in Groot-Brittannië opgegroeid met uh, die al die oude purple krakers. Ja. Yeah. Uh, dus was, uh, het was geweldig jouw. om te doen. Uh, ja, ja. Een hele eer ook. Uh. Ja, we spelen aanstaande zaterdag in Zuutermeer. Oh, ja, uh, het zouden aan. in de Zilverdoom zijn. Mm -hmm. Maar dat is, het is park uh, in de park. En wordt het nu openlucht? Uh, het dat is de vraag. Ja. ja, dat weet ik nog steeds niet. Oh, maar hij gelooft zo. dat de voorverkoop het meer dan openlucht. 4000... Even iets dikker bij de microfoon. Stuks uh, ja. kaartjes hebben voorverkoop oh. verkocht. Dus, uh, en Dirk speelt ook met Harris. Uh, ja. Ook gevraagd toevallig uh, voor die Iron Ja, de, de yeah. drummer was even uh, belemmerd. Ja. Dus die vroeg of ik even de show wou overnemen. Ik zei, prima. Ja, dus ik Dat zie Dirk aanstaande leuk. zaterdag. Ook weer. Kijk, nou, wat, uh, ja. wat geweldig zo'n ja. uh, reunie ook weer. Ja, ja lachen. En, uh, en Harris is dus een uh, tribute band of een coverband van uh, Iron Man. Iron Maiden. Ja, gaaf. Ja. ja, en het is heel populair ja. tegenwoordig. Hè? Al die, ja, uh, ik begrijp eigenlijk niks van. Maar het, groot band, ja. uh, het lijkt alsof het... Uh, meer, meer mensen willen... liever nu naar zo'n festival gaan... van uh, tribute pants dan de originele ja. artiesten. Ja, ik vind ja. het een heel bijzonder fenomeen. Maar hey... Ja. Uh, ja, oh, is nou, je wel, zin uh, ja, ja, het is toch gaaf. Ja. ja, zeker. Ik, ik heb het nog ja, nooit bijgekomen. lijkt me ook wel uh, Een kaartje kost, ja. uh, geloof ik, 30 ja. euro. En je hebt twee podiums. Uh, drie drie? drie podiums. Wauw. Wow. Nou. Kan je nagaan? Dat is uh, best, ja. uh, best veel waar voor je geld. Ja, uh, ik ja maar zeggen. absoluut. Nou, leuk man. Nou, en je deed uh, ook nog een uh, aantal optredens voor Headless. Ja, in 2014 had ik vijf shows met Headless gedaan. Uh, hun zangen, uh, had de laatste vijf shows niet kunnen doen. Uh, jongens, uh, stuurt me een bericht: kan je ons uh, helpen? Uh, ja. Ik zei ja, gaaf. Dus uh, in Kroatië, in Bulgarije en dan de laatste show is in Athene. Okay. En uh, nou, dat was in 2014. Een paar jaar later, Martin Helmand van Allergy mm -hmm. uh, was ook gevraagd om uh, op, uh, is dit één of twee albums nu inmiddels? Square 2 nu, ja. Dus uh, ze, ze zouden uh, op teneen gaan voor Square 1, dat was hun laatste album release mm. met Martin op Bas. En uh, zelfde verhaal, de zanger uh, uh, Goran Edman uh, ja. was uh, niet beschikbaar. Dus uh, we de dus de hadden de al uh, de Purple Strangers. Uh, ja, ja, ik heb niks te doen, man. Ik kan jullie helpen. En dan Martin <laughs> <laughs> Man, ja. Kan je ons uh, helpen? Binnen ja. drie weken gaan we op trainen met Jeff Tate. What? What? <laughs> Jeff Tate, ja, die kennen we natuurlijk ook. Er was maar ook. één nummer van vroeger. Ja. Van 2014. Dus het was allemaal uh, nieuw shit voor mij. Uh, ja. Maar het is gelucht. Oh man, maar net uh, daarvoor lucht. kreeg ik COVID. Ik had één oh. show met Purple Strangers gedaan... Uh, uh, volgens mij uh, opgelopen uh, ja, dus toen dus, dus, uh, weer de microfoon. Want dezelfde microfoon, iedereen uh, ja. gebruikt dezelfde microfoon. En dan uh, COVID, boom. Hey. Dus dat was niet fijn. Uh, niet uh, fijn. En uh, weer toen ik thuis kwam na 2,5 weken op het uh, met Headless. Uh, was ik weer ziek voor drie weken. Oh, dus uh, ja, dus eerst hersteld. Yeah. En de tweede keer ziek was, was ik uh, heftige Ziek, dan ja. de eerste keer. Zo. Dus uh, ja, ik sloeg over komen. op mijn borst. Ja. Uh, de tweede keer. Maar ik leef nog. Dat, dat is Toere heeft dan toch dus wel een hoop we zien impact. Knallen met je. de ballen ja. zaterdag. We ja, hebben heb je onnodig. Ja, precies. Niet meer ziek worden. <laughs> ik moet even <laughs> Oké, okay, we gaan weer even de tijd uh, maken voor een blokje muziek. Mooi, uh, ja. Dan hoor ik uh, graag wat jou de afgelopen tijd uh, bezig is, vrouw Dirk. Wat gaan we nu horen? Uh, je hebt een nummer ook weer van uh, hetzelfde album, uh, Labyrinth of Dreams, uitgekozen. Dat uh, was Take My Love, als ik mij niet vergis. Oh yeah. uh, nee, ja. Voor mij had jij jouw Grand Change eruit gekozen, toch? Gra the Grand Change, maar dat maakt niet uit. Uh, Wel, take vreemd. my love is ook gaaf. Ja, wat je wil. Voor ja. mij krijg ik ja. Take My Love door, maar je kunnen ook uh, die andere draaien. Ook zei, je, dat je ze? Uh, de Grand Change. De Grand Change. Dat ja, ah, is ook een die, die is, dan doen we die, die, die toch. heftige nummer. Nou, dan gaan we die Supergaaf. gewoon lekker draaien. Nou, ja. Dan uh, gaan we toch de uh, Grand Change draaien, komt die? Dus dat is snel man? <laughs> dat was snel. Hè? Gaaf, als je, als je <laughs> luistert naar Eduard's uh, stem. Mm -hmm. had, uh, hoe oud was die direct toen ongeveer? Zou uh, die 18, 19 jaar? Ja, zou kunnen. Ja, zoiets. Want uh, toevallig uh, bij een van de headless shows. Mm -hmm. Dat was in Drachten, geloof ik, ja. daar in uh, Friesland. Ja, was niet. <laughs> ja, daar woont uh, Eduard, hij komt daar. Uit de buurt mm -hmm. En hij kwam backstage uh, naar de kleekamer En we hebben met hem gekletst. Want ik had zo graag samen met Edward de reunie willen doen. Ja. Trouwens, want Edward had een bijzonder hoog uh, bereik. Ja. Uh, voor mij is het bijna half kopstem in feite. Ja. Uh, de hele hoge tonen En ik heb meer een borststem uh, wel, uh, uh, maar Eetwaard helaas, uh, voor hem was het een gesloten boek, zei hij. Uh, ja. Niks mis mee. Nee. Maar we moesten toch vragen. Dus, uh, en, al, en als ik zijn stem hoor, uh, en ook die oude uh, lg albums met Dirk en ik... Uh, State of Mind en Manifestation ja. of Fear, dan heb ik zoiets van... Zo, wat een vermogen! Ja, behoorlijk vermogen inderdaad. Ja. Ja, het is knap hoor, om dat te halen, Maar haal jij dat dan ook wel? Uh, ja, nou, uh, uh, natuurlijk uh, met zangers, je stem, uh, je, hoe ouder je wordt, je, je, hoe minder je bereik is. Ja. Ik heb nog steeds die... Ja. Ik kan Zo. nog steeds de <laughs> kopstem uh, shit doen. Ja. Ja. Maar het is van, je verliest een, een halftoon van je laagfrequentie ja. en ook iets van je... Borststem, full voice, hoogte. Ja. Maar de kopstem bij mij op mijn 62ste is er nog steeds. Uh, het is heel af. ja. Misschien afvellen uh, testicle when I was a kid. Okay. <laughs> nou ja, oefenen he. doet je ja. ook een hoop natuurlijk. Ja, dat is het. Dat denk ik wel. Dat ja. scheelt uh, heel veel. Ja, zeker weten. We nou, gaan even terug naar uh, Dirk natuurlijk. Want zoals eerder gezegd uh, had ik al de eer uh, Ian uh, te mogen interviewen een tijdje terug. Uh, maar we willen ook even weten over uh, wat Dirk zoal heeft beziggehouden de afgelopen anderhalf jaar of langer. Uh, we gaan even uh, terug in de tijd. Uh, ja. We weten natuurlijk dat je drummer van Allergy bent, maar wat... Uh, ja, ja, ik ben dus inderdaad, uh, zoals ik al eerder zei, een beetje ook meer het, het, het studiowezen ingegaan. Ja. Uh, maar het laatste anderhalf jaar, twee, drie jaar eigenlijk ben ik weer wat meer live gaan spelen. Mm -hmm. Onder andere met uh, Made United. En uh, Robert Zoeterhoek heeft een uh, project samengesteld. Dat heet Rock Party of the Year. Mm -hmm. uh, met allerlei bekende zangers. Uh, van de uh, van, uh, Wild Romance tot uh, uh, Bart uh, Swetsman ja. van Kajak. Uh, allemaal samengebracht in één groot project. Uh, die dan gewoon ook koffers doen. Mm -hmm. Maar dan één grote party ervan maken. Dat was echt een drie uur durende show. hadden we een hoop werk aan. Ja. Um, uh, purple Shade, dat is een andere uh, purple band. Tribute band. Ja, maar meer, meer de coverdale years. Ja, yeah, zeg maar. klopt. Ja, ik heb het dus, gezien. Dus Terwijl. wij hebben Alive uh, in the Heart of the City deden we in de Coast. Mijn favoriete. Ja, Super tof yeah. om te doen. Yeah. Ook, uh, ik yeah. heb toen dan, uh, in Hammersmith Odin uh, yeah. de jongens uh, White Snake live gezien. Toen. Oh. En met, aangevuld met wat what, de, uh, dingen van Stormbringen en uh, oude uh, Camp band en zo. Yeah. Oh, uh, oude coverdale songs yeah. allemaal. Ja. Uh, wat heb ik nog meer gedaan? Uh, natuurlijk een uh, Europese tour gedaan met Made United. Dat is een andere Iron Maiden uh, tribute, maar dan akoestisch. Okay. En dat was echt een grote tour. Dat was iets van 30, 35 shows door heel Europa. En dat was Zo. super tof. Dat is niet verkeerd. Dus, uh, ja, en tussendoor dat. wat studio werk voor Chris, Christopher Gilderloo. Oude bassist van Pain of Salvation. Mm -hmm. Die nu solo dingen doet. Uh, en nog wat werk hier en daar tussendoor. Wow. Ja. En uh, even verder terug in de tijd te gaan... Uh, uh, hoe ontstond jouw uh, liefde eigenlijk voor het drummen? Dan gaan we heel ver terug. Maar... Dat is heel ver terug, ja. ja eigenlijk op, uh, op, op de bruiloft van mijn familie. Uh, de, eigenlijk vanaf het moment dat ik een drumstel zag... Uh, was ik eigenlijk verkocht. Ik ging er altijd meteen achter zitten. Ze wisten me altijd precies te vinden als we naar een bruiloft gingen. Want ja. ik zat altijd achter de drummer als klein mannetje. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen in de drum van varen. Ja. Heel simpel. ja. Als, als tamboer. En hoe oud was je toen je je eerste drumstel uh, kocht? 12. Uh, oh, Oké, okay. zoiets. Dat jongen. is redelijk laat. Uh, ja, ja, ik had, al, hadden we hadden we geen geld daarvoor. We, we waren ja. <laughs> gewoon een simpel arbeidersgezin. En, uh, ik heb eigenlijk mijn eerste kit gekocht van mijn eerste studiegeld. Ja. Je had toen nog uh, studie, studiefinanciering, had je toen de tijd nog. Ja. En dan kreeg je een eenmalige uitkering, geloof van 1200 euro of zo. En mijn ouders hadden daar mijn boeken van betaald. En, er was nog een aanzienlijk bedrag van over. En ze zeiden we nou, doe maar wat je ermee wil doen. Ja. Ik zei, ja, ik zei, dan ga ik een drumstel kopen. Ja, dat moet jij weten. Het is jouw geld. Ja, ja, precies, ja. En zo is het eigenlijk zo, een beetje begonnen. Uh, zo is het uh, ja. begonnen. Gaaf. Ja. Dus je bent al, uh, al heel lang aan het drummen als ik het zo hoor. Uh, ja, ja, al een tijdje, ja. ja Maar verder nooit geen les gehad of zo. Het, je alleen, hebt het anders wel uh, aangeleerd. Ja, meer, meer de, de, de, de massen, die leer je dan wel. En ze dus leer je stoktechniek en... Hmm. Maar niet het, het echte drummen... heb ik eigenlijk zelf uitgevonden... Okay. door luisteren. Ja. Ik, ik moet is... helaas even een nummer instarten. En dit was uh, een akoestisch uh, nummer. Wat anders. Ja. Welk van, nummer was dit? Uh, Spirits. Opgenomen, ja. Spirits ja. Ja, van ja. Uh, Primal Instinct, de EP. Dat was de, de introductie van Ian eigenlijk. Uh, dat was de, de introductie van Ian. Ja, dat ja, ja, de... klopt. Dit was het moment dat je de voormalig zanger... Uh, ja, dat was Wordt een... Uh, <clears throat> ja, heel uh, snel... Had jij mij, Dirk, gebeld of was ja. het Martin? Jij had mij toen in uh, '96 heb, ja, gebeld. gebeld. Je zei, we hebben een zanger nodig. En ik zei, oké, okay, ik ben geïnteresseerd... maar zolang dat ik een auditie kan doen. Ja. Mm -hmm. Want ik wil het echt, echt verdienen. M zeg maar, mijn job in LG. Ja. En uh, de platenfirma... toen in die tijd was unplugged, akoestisch uh, uh, dingen big... Toen in ja, rond 5, was, uh, 5, 95, 96. Ja. Dus die uh, platenfirma zei: Oké, okay, uh, hier heb je een uh, klein budget. Uh, ga naar de studio, uh, kijk wat je meteen kan doen. Dus we hebben, die, uh, we hebben de beslissing uh, genomen om ver akoestische versies van de oude ja. nummers. Precies. Als een introductie voor mij ja. uh, aan de fans. En. Vrek. We hebben 10.000 stuks verkocht. Platen verder. De op. Dus ze zei: Hier heb je een nog groter budget. So. Ga naar de studio meteen en neem een studioalbum op. En dan was dat het, was het uh, State, of State of Mind, mind. <coughs> 97 ja. En dan, uh, boom: op te nemen met Strat uh, Ja, dat is niet minst, nee. Helemaal uh, door Europa en dan Japan. Uh, eigen shows in Japan. Uh, ja. Echt uh, dat was ongelooflijk. Ja. En hoe was de, de eerste samenwerking met uh, Ian uh, Dirk? Ah, verschrikkelijk. Ja. Yeah. <laughs> nee, veel te veel. Nee. dat dus, <laughs> Hij, nee, je, je maakte mij, hij is super lollig die kerel. Ja. Die ja, wel. gehad uh, nou, toen. Het, dat klikt eigenlijk vrijwel direct. Kijk. Dus, uh, dat is wel belangrijk. Ja. ja. dat was heel tof. Zeker. Nee. Ja. Dus. Heel erg goed. Oké. Okay. Uh, nou ja, jullie hadden dit al genoemd, Steden of Mind, uh, Die uh, komt daarna uit van jullie. Uh, je koos ook een uh, nummer of een aantal nummers uit voor, uh, van dit album. En dat is Virtual Vortex. Uh, waarom deze? Is het een. Het uh... is een van de laatste nummers die we schreven voor de platen. We hadden eigenlijk een nummer te weinig. Ja. En Henk die zegt van: ah, Ik heb nog wel een riedeltje hier en daar. En ik ben samen met hem uh, die dag, uh, of een middag, ben ik uh, in de oefenruimte gedoken. En uh, ja. toen kwam dat eruit. En we hebben dat naar IN gestuurd. En binnen poep. En dan dat hij een tekst erop. Dus dat was. Uh, ja. ja. En jullie hebben uh, dit samen met Henk van der Laas geschreven. Om het even ja. duidelijk te maken. Want jullie, jullie schrijven ook nummers. Uh. Uh, Henk die schrijft over het algemeen. De muziek. Uh, het, het gros van ja. de ja. muziek. Ja. En hij doet ja. altijd de teksten. Ah, okay. um, en um, um, Later ben jij ook wat meer muziek aan gaan leveren. Oh ja. ja. En dan was het... Uh, achteraf had ik dat niet eigenlijk uh, moeten doen. Achteraf. Waarom niet? Want de stijl van LG was langzamerhand veranderd. Sommige nummers okay. pasten wel bij State of Mind. Ja, toen, is ook zo. Maar ja, voor goed. Mij. goed. Wie weet maar, wat er uh, nog gaat komen. Ja, je weet het nooit. Misschien komt er nog een nieuwe. Ja. Daar ook weet misschien wel. later ja. meer. <laughs> maar kan het ja, ja. Ja, even kan <laughs> maar Het is ook een, uh, een publieksfavoriet. Hè. Je hebt hem ook nog laatst uh, gezongen met de uh, ja, Headless. headless. Ja. ja, want die headless Gitaristen Walter en Dario, mm -hmm. die uh, Italianen, die zijn enorm fans van Allergy. Uh, uh, dus ja, ze wilden graag. Uh, er was niet eigenlijk niet genoeg tijd om uh, van hun nieuwe Square One uh, album nummers meer te leren. Mm -hmm. Ik had een paar weken om de set uh, uh, te leren. Dus Maarten zei als, uh, uh, als voorbeeld: we kunnen. Wat denk je van een energy nummer, Visual Vortex uh, bijvoorbeeld? Uh, en de jongens wilden dat zo graag spelen. Dus ja. Dat kwam uh, perfect uit. Ja. En hier is uh, Visual Vortex. Yeah. <laughs> Ja, Visual Vortex. Nou, dat is een uh, lekker nummer. Ja, Ik kan me voorstellen dat dit uh, ook wel een publieksfavoriet uh, is. Ja. Ja. Uh, nou, we gaan even verder uh, in de tijd. Uh, in 1999 uh, besloot jij, je uh, het siteproject uh, Consortium Project te starten samen met uh, Dirk. Hoe was dit om te mogen doen nou, met uh, veel nationale en internationale artiesten uh, mogen uh, Een hoop werk. Een hoop werk, ja. Ja, maar hoop zorg. Ja... Uh, ja, toen in die tijd... Uh, de bedoeling was uh, om... muzikanten bij elkaar te brengen. Ja, dat is wel een paar voorzichtig. In een... Uh, consortium. consortium. Consortium, maar een muzikaal ja. consortium. Ja. En, uh, maar ik was niet verplan om zoveel mensen... te gaan vragen. Hey. En uh, in 98... Uh, Arjen Lucas had, uh, mij gevraagd om wat... zangwerk voor hem uh, te doen. Ja. Op de... Begin van uh, Aerie een rock Arian. opera. En uh, we hadden een tekst van een nummer. Uh, Zo is van de Vengeance-periode mm -hmm. liggen. Want in, ik had voor een paar jaar in Vengeance gezeten, gezongen. Na Leon Goeie. Mm -hmm. um, en dus. Ik, ik had een idee. Uh, na. Um, met elegy. Elegy had een bepaalde stijl. En uh, dat was eigenlijk Henke. ja, Ja. Maar uh, ik had wat... Bij het eerste consortiumproject... wat melodio's uh, nummers zelf aan uh, de plank uh, mm -hmm. liggen. Ja. En uh, we wisten... Dus, we hebben zo, in de loop van de jaren... met Heldie zoveel muzikanten uh, ontmoeten... en leren kennen, zoals wat je zei over Stefan Forte, uh, Patrick. Ja, Patrick. Dus... Uh, het idee om Patrick Rondat bijvoorbeeld uh, bij Consortium Project uh, te brengen. Hij dat, dat, had ooit bij de uh, revolution, de uh, anniversary van the French Revolution, toen uh, live uh, gespeeld uh, met Jean-Michel Jarre. En hij speelde oh. zijn eigen nummer, Vivaldi, mm -hmm. op elektrische gitaar. Uh, mm. Dus een klassiek uh, nummer, Electric. maar dan mm. in zijn uh, manier. En... Ik heb dat uitzending gezien en zo blown away, zo onder de indruk van zijn uh, uh, oh, stijl. Ja. En, uh, ja. Ja. en uh, de lef om zoiets op elektrisch gitaar te spelen. Gaaf. Dus. Ja. Um, Ik speel in zijn band nu, daardoor yeah. eigenlijk. Oh ja, D dat, ja. Is zo, dat is het mooiste van, van de dingen die je doet. Ja. Uh, met Consortium Project. Uh, Dirk is ook daarna... Um, we hadden een bassist oh. nodig. En Patrick zei, je kan altijd... P Patrice Keus uh, mijn ja. bassist... Uh, mm -hmm. vragen voor de consortiumproject. Ah, oh, hij speelt nu oh. in Rhapsody. En hij speelt in Rhapsody, omdat... Dat ook een, uh, de guitarist, guitarist <coughs> Luca... Ja. Uh, was bij de optreden in, in Lyon. Ja. Ja. Ja. En wow. hij zag Patrice... en hij was op zoek voor een bassist. Dus ah, zo is het gegaan. Wow. Ja. Ja. Dus hij is eigenlijk een klein spinnetje... die overal... Ja, ja, Mensen zijn binnenhaalt goed. zeg maar is een web. Uh, maar het liep uh, een beetje lachen. uit de hand. Maar ja. toen in die tijd, eerlijk gezegd, de muziek was uh, mooi gezond. Ja. Er waren budgetten. Uh, je had veel meer kunnen doen. Uh, cre creativiteit. Uh, je had de kans om uh, gewoon even meer tijd te nemen om nog mooie nummers te schrijven met verschillende muzikanten. En dat was geweldig en ik ja. ben blij. Het was een... Uh, de Draad was een concept. Zo ja. ben ik begonnen. Ja. En uh, uh, dat concept is vijf albums geworden. Ja, en jij drumde ook op alle vijf albums mee? Nee, nee eerst, niet eerst, alle vijf. Eerste de, eerst de twee. Eerste de eerst de twee, twee oh, ja. oké. Okay. En uh, nou, dan gaan we verder naar het laatste album van Allergy, Principles of Pain. Maar we hebben bijna geen tijd meer, want ik moet zo direct nog een nummertje draaien voordat we overgaan naar het nieuws. Uh -huh. uh, maar werd het uh, helaas angstvallig stil uh, rond uh, de band. Wat was de reden van uh, de nou, lange pauze? Ik, kort... uh, ik, ik, ben, ik was eigenlijk gestopt. Mijn vuurtje was even uit op dat moment. Okay. En ik vond het eigenlijk wel genoeg. Uh, ging we, ja. wat meer aan mezelf werken. Ik had ook wat persoonlijke problemen toen de tijd. Ja. Dus ik besloot gewoon om wat meer tijd aan mezelf te besteden... en er gewoon even mee te stoppen. Is ik zo. heb ook twee jaar niks gedaan of zo ah, okay. toen. Maar uh, toen hebben ze er geloof ik nog een paar shows gedaan... met een andere drummer. Ja, en klopt. Toen, daar is het eigenlijk ja. bij gebleven. Dus dat was Rock Machine Festival voor uh, 10.000 mensen. Ah. En, ja, en jullie ja. zijn nog naar... Met Dirk, uh, dat was mijn laatste show. En bij de Rock Machine Festival in Spanje, die uh -huh. uh, uh, Brave Words en Bloody Knuckles vanuit Canada, Amerika, zag Elegy op het podium. Uh -huh. en we waren uitgenodigd om naar Amerika te gaan, Cleveland. Ja, dus dat hebben jullie met Bart gedaan. En dat was de laatste show. Ja, yeah. oké. Okay. Nou, dan gaan we zo direct. Uh, over naar het nieuws van 10 uur... maar niet voordat ik dus het uh, nummer Trust gedraaid heb. Dus blijf nog even luisteren. Straks horen we alles over de reunie van de band Allergy. Blijf luisteren.